Maar voor zijn generatie betekende de wetenschap nou eenmaal iets anders. Als voor ons. Is onzin, als je zo over de wetenschap praten deug je niet. Je moet vertellen van die medaille die hij kreeg, hoe hij toen reageerde. <laughs> ja. Vertel jij het maar. Wat was dat dan? Uh, in Brus Brussel uh, heeft hij met zeven andere geleerden een medaille gekregen. Voor zijn verdiensten voor de Europese cultuurgeschiedenis. Maar ik ben toch niet of hij er nou echt trots op was. Ik dacht het wel, maar mij irriteert hij niet zo hoor. Ik vind hem nog altijd wel aardig.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 Kom om in. Dag Jonas. Kom maar. Vreet hij geen vogels? Nee, hij is bang voor vogels. Laatst was hier een muis en toen is hij van angst onder de divan gekropen. Net als Beerta. Maar Beerta zet wel vallen. Hij laat ze alleen door een ander leeg houden. Maar zulke lafheden zijn wel beslissend voor je gevoel van eigen beiden. Als het erop aankomt, verraadt Beerta zichzelf ook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 Lekker aan de tafel. Tegen de wind in van Hanni Michaelis. Is dat wat? Ik vind het prachtig. Geef eens. Onwillekeurig, bijna zonder het te merken, heb ik je ingelijfd. Bij de muziek die je niet raakt. Bij de taal die je niet spreekt en niet verstaat. Bij mij van wie je niet houdt. Ze is de vrouw van Van Treven geweest. Ik vind het niet veel aan. Jullie mogen die keuken wel eens een verfje geven. Vind je? Zo, we kunnen aan tafel. Zijn jullie eigenlijk geweest in de vakantie? Auvergne. Was dat wat? Oh, dat was Mieters. En Maarten? Verdomd Mieters. Frans? Hij zal toch niet weer gevlucht zijn? Godmaal weten.